Het NOS Nieuws van 9 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Rashondenfokkers beloven dat er over tien jaar geen Nederlandse hond meer is... die pijn heeft door zijn opvallende uiterlijk. Ze bieden vandaag staatssecretaris Dijksma een plan aan... om de gezondheid van rashonden te verbeteren. Daarin staat dat er een keurmerk komt... en dat onafhankelijke dierenartsen in de jury van Nederlandse hondenshows gaan zitten. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zegt dat Turkije voor een deel afstand heeft genomen van de kritiek op het Nederlandse integratiebeleid. Volgens Ankara is de Nederlandse integratieaanpak agressief en racistisch. Nederland vindt dat Turkije zich daar niet mee moet bemoeien. De gemeente De Friese Meren en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... kunnen het niet eens worden over het aantal asielzoekers... dat naar het dorp Rijs moet komen. Dat bleek volgens de Leeuwarden Courant gisteren... tijdens een raadscommissievergadering van de gemeente. Het COA wil minimaal 400 vluchtelingen huisvesten. De gemeente wil niet meer dan 250 asielzoekers opvangen. In Rijs wonen zo'n 160 mensen. De vier slachtoffers die gisteren omkwamen bij een verkeersongeluk in Drenthe zijn vrouwen van in de 70. De vrouwen komen uit Borger en Buinen. Het ongeluk gebeurde op de N381, de doorgaande weg tussen Meppel en Drachten. De vier vrouwen zaten in een auto die dwars op de weg was komen te staan. Een vrachtwagen kon de auto niet meer ontwijken. De politie van Cleveland heeft beelden vrijgegeven van een bewakingscamera. Daarop is te zien hoe een agent zondag een jongen van 12 neerschoot. Op de beelden is te zien hoe een van de agenten bij aankomst de jongen vrijwel direct neerschiet. Een politiewoordvoerder zegt dat de jongen een bevel negeerde om op de grond te gaan liggen. Het lijkt erop dat de 12-jarige nauwelijks tijd krijgt om bevelen op te volgen. De jongen is overleden in het ziekenhuis. Het weer bewolkt af en toe wat regen en motregen. Tegen de avond klaart het op en wordt het droog. Het is waterkoud, 7 tot 12 graden. Vanaf morgen is het droger en zonniger. Dan wordt het 4 graden in Groningen tot 13 in Zuid-Limburg. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste fiets op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. Voor Eenbrugge 3 en voor Knoopend Hoevelaken nog eens 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen Amersfoort en Eenbrugge 3 kilometer. Tussen Naarden en Muidenberg 5. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Culemborg 5 kilometer. De linker rijstrook is er dicht voor bergingswerkzaamheden. En vanuit Amsterdam op de A2 naar Den Bosch voor Knoopend Oude Rijn 5 kilometer. En daar zijn nu twee rijstrookken dicht na een ongeluk. Een stilgeval op de auto op de A4 Amsterdam Den Haag, 9 kilometer bij Zoetewoudendorp, de linker rijstrook is dicht. A6 Lelystad Muiden voor Knauwbund Muidenberg 9, richting Amsterdam op de A7 vanuit Hoorn bij maar 4 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Battenverdorp 4, en op de ringweg A10 tussen Kadoelen en Iwendam 3. De A12 Den Haag Utrecht bij 7.5 kilometer na een ongeluk. Richting Den Haag op de A12 bij Zevenhuizen 3 kilometer. En tussen Zoetermeer en Den Haag centrum langzaam rijden over 12 kilometer. A13 Rotterdam Den Haag verknoopt het Ipenburg 9 kilometer. Na een ongeluk zijn de rijstroken weer open. De A15 Rotterdam gorkum bij Stiedrecht -West, west 4 kilometer. Richting Rotterdam op de A16 voor de Randweg Dordrecht 3. Richting Gouda op de A20 voor het lijn 3 kilometer. Richting Gouda op de A20 verknoopt met Gouden 10 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Gouden naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. De A27 Breda Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. Vanuit Almere op de A27 naar Utrecht voor Beeldhoven 7 kilometer. Bij Utrecht Noord 3. A28 Zwolle Amersfoort voor Knopend 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dan word je daarop in een raadsdepad aangevallen. Dat is mij onder andere gebeurd met de hele discussie... over uh, zeg maar de drie ton die voor ICT uh, um, op tafel moest komen... een aantal maanden geleden. Waarvan ik toen gezegd heb... Van, ik, ik realiseer me heel goed dat die drie ton er toch wel moet komen. Alleen uh, de wijze waarop dat raadsvoorstel was onderbouwd... was zodanig slecht dat je absoluut niet wist waar nou eigenlijk die drie ton toe ging. En ik vind als je praat over gemeenschapsgeld... dat dat, toch, uh, dat, dat in ieder geval wel duidelijk boven water mag komen... Nou, dan gaat Gertone gaat mij dan aanvallen.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 de commissie opzet, uh, is er natuurlijk wel wat, uh, wat veranderd. En in het verleden uh, was er zeg maar, wel ruimte voor discussie. En uh, afgelopen dinsdag was er ook wat meer ruimte voor discussie met de hele behandeling van het SRO-vraagstuk. Uh, SRO? Ja. Het gaat over zeg maar, het inbeheergeven geven van het onderhoud en beheer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 uh, die dan het beheer moet gaan doen. Ja. Nou, dat wil ik straks nog wel het ene ja. of ander zeggen. Nou, hoorde ik u net zeggen... Uh, mijn fractievoorzitter liet me eigenlijk ook vallen in dat antwoord. Nou, die liet me, zeg maar... ik ga ervan uit dat als je, zeg maar, een standpunt inneemt namens een partij... dat dat dan ook uh, hard gemaakt wordt door de partij. En als ik dan als een vertegenwoordiger dan... van die partij aangevallen word door een andere partij... dan ga ik ervan uit dat degene die er dan op nee, zit, dat moment zit... dat die er dan je ja. achter je staat. Omdat je zelf iets kan dan zeggen Omdat op dat moment. Ik zelf, ik zat op de publieke tribune met de verbijten.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 Dat is het hele bestuur. Nou, dus, wat moeten is er, we wat er dan er eigenlijk nou concluderen conclu dat, niet... dat OPZ eigenlijk een stuk gebakken lucht is of zo? Nou, ik wil niet zeggen dat het gebakken lucht is, maar eh, ik heb eh, recentelijk een heel stuk geschreven eh, over van wat er allemaal gebeuren moet ja. bij OPZ...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 uh, uiteraard met, een, uh, met, met, een, met eigen wethouders, als dat het geval is. En dan ook geteun, gesteund door een bestuur en leden die er dan ook achter staan. Dat, dat moet er gebeuren. Ja. Ja. Nou, dat, klinkt, dat klinkt heel helder. Als je dan kijkt naar wat er nu gebeurt, is dus ook met de laatste poging om een wethouder te introduceren. Hè, dat, dat is dan, als je, als je luistert naar de, de krantartikel en naar het groezemoes in dit dorp. Dan is het door iemand van OPZ eigenlijk voor gezorgd.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 Dus dan ligt daar een schone taak voor uh, meneer Simons om dat ja. uh, of uit te leggen of anders in ieder geval uh, te structureren. Ja. Ik weet niet of dat de taak van meneer Simons is. Ik bedoel maar, we hebben een voorzitter en dat is echt posten. En we hebben ja. een adviseur en dat is Bob de Vries. Ja, precies. En meneer die, die, Simons die, die, die, is slechts, ja. uh, slechts uh, met alle respect fractievoorzitter. Ja, maar de, Die ligt denk ik de, op de vliegen, Dus wat De, de, de betreft, mensen die zelf voort zien, meneer Simons als OPZ. Ja. Zo wordt dat ervaren. Ja, nou, dat zou best kunnen. Ja. Dat zou best kunnen.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 Nou het is op zichzelf is het niet, zo, uh, niet zo lastig. Ik wil het wat dat betreft toch wel opnemen voor Han Cohen. Die heeft zeg maar in het allereerste begin heeft hij gezegd: van er is een probleem met dat schuurtje. Wat in feite helemaal geen probleem is. Tenminste, Volgens ik. Volgens mij zijn vond... er heel veel van dat soort uh, situaties er zijn wel in een Zandvoort. Dan ik ik ja, ja, ja, we... zouden <laughs> ze dat allemaal moeten aanpakken. Bob. Ja, en hij heeft dat van tevoren heeft hij dat heel deur, keurig netjes gemeld. En toen was het geen probleem. En later blijkt het ineens wel een probleem te zijn. Nou, ik heb tegen Han ook wel gezegd dat ik vond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 En ja, daar wordt dan helemaal niks mee gedaan. En dan krijg je natuurlijk al die ergernissen. Dan krijg je gewoon reactie en dan gaat weer ja. iemand anders aan. Ja, dan reageren. wordt het een soort sneeuwbaleffect. En dan komen de stukken in de krant, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, dat had volgens mij heel makkelijk kunnen, kunnen voorkomen. Ja. Volkomen, ja. Nou, er is nog een hoop werk te doen. Er is een hoop werk te doen. Het, uh, binnen dat binnen het zijn. De Biritten, bedankt voor het. Dankjewel voor uw tijd. komst. Graag gedaan. Ja, heel fijn. We gaan luisteren naar morgen misschien ja. een tontje lager. Toontje lager. Oké, okay. ik Goedemorgen, Zand. Voor tegenover ons, Kees Metters van de CDA. We, normaal hebben we niet twee uh, politieke uiterzachten. Maar we, nog, nog we, we hebben ja. een uitzondering gemaakt uh, ah, vandaag. Ja. Nou, goedemorgen, Kees. Dankjewel. Ik vind het leuk dat ik er ben. Dat je nou. me uitgenodigd Dank daarvoor. Ja, het is, uh, de, de uitnodiging was eigenlijk in eerste instantie bedoeld... om eens even terug te blikken hè, na, na, het, uh, na de verkiezingen. In ja. de nieuwe fractie, uh, rol als fractievoorzitter. Ja, dat, dat is inderdaad... Uh,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 Ja, want het is een, als uh, je het laatste half jaar bekijkt, uh, het is inderdaad een heel tumultueus uh, gebeuren geweest. Hè?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 Dat lijkt me trouwens ook heel lastig, hoor. Om dan daar te zitten en zeg maar, dingen te horen. En dat je denkt van, oh, ja ja, ja. Yo, ik wil graag even wat zeggen. Nu mag je wel wat zeggen. Ik mag zelfs stemmen, hè. Je mag zelf stemmen. Als fractievoorzitter ja. zit ja. ik in het presidium en een seniorenconvent en dat soort zaken. Ja. Dus wel promotie gemaakt, wat ja, dat betreft, ja. Maar ja. dat is wel, dat, dat is zeg maar, na, na zo'n periode van, uh, uh, nou ja, ja. Nou, het is een raadslid. Het is een, hele, het is een hele goede leerschool geweest, vind ik zelf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 daarin mee. Dat is ook de reden waarom ja, in ieder geval vind ik zelf wel wat kennis van zaken heb eh, inmiddels eh, van de materie. Dat moet ook. Want daar zit je wel voor. Je moet je natuurlijk wel goed inlezen en weten waar het over gaat. Ja, dat is een voor als, als u dan zo'n raadsvergadering meemaakt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 neergelegd. Hè? Dat is een nieuwe ontwikkeling. Ja, ja. Dat, uh, is dat goed uitvoerbaar nu met een, een raad die toch wel heel erg uh, rommelig is? Op dit ja. Moment. Ja. Het is, ja uh, het is goed. Het is uitvoerbaar. En, uh, goed.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 Van een eventuele samenvoeging van de VVV in het pand van museum of, of elders. Het ja. is een beetje verwarrend, uh, eigenlijk, uh, gemotiveerd uh, in, in, in die motie. Ja. Wat, wat, wat is nou precies de bedoeling?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 Ik heb zelfs begrepen dat hij in gesprek geweest is al. En dat ik zal doen uh, bij deze nieuwe ontwikkeling. Ja, dus en vandaar die de, motie. Dus de nieuwe ontwikkeling, hè, dat is natuurlijk nog een heel vaag begrip. Hè. Terwijl de, de, de, de werkelijkheid is op dit moment. Het VVV zit in een heel duur pand. In de Bakkersstraat afgelegen. Hè, moeilijk te bereiken voor toeristen. Laten we het maar eerlijk zeggen. Het Absoluut. Is, uh, Absoluut. Daarnaast zit het museum, wat heel goed draait op het ogenblik, hè, Wat steeds meer opkomt op een prachtige locatie in het dorpsplein. Waar je natuurlijk een, ook een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 Dus we gaan het zien allemaal. We gaan ja. het zien en horen. We gaan een hoop zien en horen nee, in Zandvoort. Okay. En op zichzelf... Uh... We hebben natuurlijk een begroting gehad. En dat uh, is toch belangrijk, vind ik, om te noemen. We hebben 17 raadsleden. En uiteindelijk hebben we wel 14 van de 17 raadsleden voorgesteld voor een begroting. Ja. En dat is een goede zaak. Want als je de begroting niet goedkeurt, is er volgens daar ja. geen ja. geld. Dat en dat gaat de provincie niet goedkeuren. En dat is toch wel een raadsbrede ja. meerderheid. Ja. Dus ondanks meerderheid alle perikelen... Dat is wel belangrijk. Ondanks alle perikelen wil, wil ik Ja, absoluut. Dus 14 van de 17 is veel. En ik zelf ben ervan overtuigd dat de mogelijkheid om naar elkaar toe te groeien... Dat die aangepakt gaat worden en dat uh, dat, dat gaat lukken. Ik, ik zal op een gegeven moment wat narrigheid betreft. en uh, wat moeilijk te verteren situaties vanuit het verleden. dat zal toch wel wat weg moeten. Ik moet er eens een keer een punt achter zetten. En en een mooi besluit een, een voor deze Een dikke hamerslag. Oké, bedankt voor je komst. Kees Bellens, ja, bedankt. hartstikke uh, graag gedaan. We gaan luisteren naar nog met jullie programma.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 And hate would die of starvation Wish it was oh, Wish it was Wish it was today it was Wish it was Wish it was today Close, yeah, yeah, yeah.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 Misschien gaat het fysiologisch daar niet goed. Hè? Dus misschien moet ik... Het kan aan het voedsel liggen. Het kan, het kan, het kan het voedsel, van alles zijn. Het kan zijn. aan relatie. Het kan aan het werk. Uh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 Even het van jongens we zijn Moet dat dan herhaald worden, of is dat vaak voldoende? Zo'n behandeling dat je mensen iets meegeeft, bijvoorbeeld, van nou je kunt beter vermijden om, ik noem maar wat tomaten te eten of chocolade of ik noem maar wat, of ja. bepaalde vetten niet meer te eten. Ja. Ja, en als ze zich dan daaraan houden, dan ja. zie je dus dat bepaalde chronische klachten dus kunnen ja. verdwijnen. Ja. Ja. Hm. Ja.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 nou, ja. we wel ik of, heb helemaal niet geweten dat jij er was. Nee? Nou, dat is, nee, nou, ik, nee. voel, ik voel mijzelf. Ja, voor jou zelf weer ja, een hele het, eye ja, ja. Ik, wel, uh, ik werk in de wijkverpleging en okay. Uh, okay. ben wel heel erg geïnteresseerd in, uh, in deze dingen. Want ik denk ja. dat, inderdaad, dat er veel meer kan uh, dan wat er op dit ogenblik uh, gedaan wordt uh, ja. met mensen. Ja, dus, nou... Uh, ja,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 Dank je. Dank je wel.